11 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In het noordwesten van Spanje zijn zeker 35 doden gevallen... bij een treinongeluk in Santiago de Compostela. Dat zeggen de regionale autoriteiten. Het dodental liep het afgelopen uur snel op. Er zijn tientallen gewonden. De hoge snelheidstrein kwam uit Madrid... en is vlakbij het station van Santiago de Compostela uit de rails gelopen. Er zouden 13 wagons zijn ontspoord. Buurtbewoners hoorden een explosie. En op foto's is te zien dat een deel van de trein in brand staat... Er zouden tijdens het ongeluk zo'n 240 mensen in de trein hebben gezeten. Enkele prostituees gaan morgen bij het stadhuis in Utrecht protesteren... tegen de sluiting van prostitutieramen in de stad. De rechter besloot vanmiddag dat de laatste 115 ramen dicht mogen... omdat er voldoende aanwijzingen zijn voor mensenhandel. Morgen om 9 uur ochtends moeten de prostitutieboten aan het zandpad... en de ramen op de Hardebollenstraat in Utrecht sluiten. Het internationale Rode Kruis, Kruis slaat alarm over de situatie in de Syrische stad Homs. Vooral in het oude centrum is behoefte aan voedsel. Veel inwoners kunnen vanwege de opgeleide gevechten geen kant op... en de Syrische autoriteiten laten al weken geen hulpgoederen toe. Volgens het Rode Kruis dreigen nu tragische gevolgen. In Rotterdam is een jongetje van zes overleden... nadat hij in het water van de Kralingse Plas was terechtgekomen. De Rotterdamse politie haalde hem na een uitgebreide zoektocht uit het water...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 Tijdens de strand Zesdaagse lopen zo'n duizend wandelaars... van Hoek van Holland naar Den Helder. De Duitse bondskanselier Merkel bezoekt volgende maand... het voormalige concentratiekamp Dachau. Het is voor het eerst dat een bondskanselier een bezoek brengt... aan het kamp in Zuid-Duitsland. Er kwamen daar in de Tweede Wereldoorlog tienduizenden mensen om het leven. In het voormalige kamp is nu een herinneringscentrum. Het hoofd daarvan noemt het bezoek van Merkel een signaal van respect... dat voor de overlevenden erg belangrijk is.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 Het weer, overwegend droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 16. Morgen zonnige periode en het blijft lang droog. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Later op de dag in het zuiden, kans op buien, soms met onweer. Dit was het NOS Journaal. Nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.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 Even dacht ik dat Ptolemina terug was. Overal in Amsterdam staan sinds vandaag grote reclameborden... met een vrouw die demonstratief haar buik ontbloot. Alleen luidt de tekst niet baas in eigen buik, maar baas in eigen bundel. Zouden de telefoonmaatschappijen het dan toch hebben gewonnen van de feministen? Welkom bij dit Oog op woensdag. Met minister Opstelten wil de celstraf voor faillissementsfraude verhogen, maar gaat dat helpen? Hoe pacificeren de Brazilianen hun sloppenwijken? Hoe geneeskrachtig zijn Chinese kruiden? De mooiste zomerhit van alle tijden, uitgekozen door de Rotterdamse groep de Kik en... Help de wetenschap begraaf uw theezakje. Dat om 5 voor 12, maar allereerst het nieuwsoverzicht. Woensdag 24 juli. En we gaan als eerste naar Spanje, want vlakbij het station van Santiago de Compostela is vanavond een trein ontspoord. De Spaanse tv zendt livebeelden uit van de rampplek en we luisteren even mee. de het is een hospitaal met een capaciteit. Maar in elk van de gevallen. En aan de lijn is nu correspondent Jessica van Spengen. Jessica, hoe is de situatie daar? Nou, je hoorde deze meneer al zeggen: He? er is een hoop plek voor gewonden in het ziekenhuis daar. Maar de vraag is of het genoeg is. Uh, inmiddels is het, uh, wordt er gesproken van tientallen gewonden en mogelijk ook van tientallen doden. Tientallen. Uh, aanvankelijk werd er gesproken over negen, misschien tien. Maar dat lijkt op te lopen, al wordt dat nog niet helemaal officieel bevestigd. Ja, wat je ziet is inderdaad uh, de hulpverleners die in de treinstellen bezig zijn om daar nog mensen uit te krijgen. Die zijn daar aan het zagen en aan het breken. Want er is uh, in ieder geval één treinstel wat echt in drieën is gebroken. Het uh, trein was vlak voor het station van Santiago de Compostela... en is daar uh, uit de bocht gegaan um, en is daar tegen een wand geklapt. En volgens buurtbewoners zou dat zijn geweest na een explosie. Oh jee. Is, er, is er iets duidelijk over de oorzaak of stel ik deze vraag veel te vroeg? Ja, kijk, eh, buurtbewoners zeggen dat, dat er een klap is gehoord. Ja, is dat inderdaad een explosie geweest of is dat de klap van die trein geweest? Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Um, dus ja, het is inderdaad heel vroeg om daar iets over te zeggen. In ieder geval wordt er nu natuurlijk ook onderzoek gedaan gelijk. Maar belangrijk is dat de eerste mensen uit de trein worden gehaald natuurlijk. Er zou morgen een Castiliaanse feestdag worden gevierd. Dat gaat zeker niet door. Nee, alles is afgelast. Het is inderdaad morgen een, een feestdag in Santiago de Compostela. Um, en vanavond ook zouden er bijvoorbeeld uh, vuurwerk worden afgestoken. Alles is afgelast. De autoriteiten daar hebben gelijk gezegd... daar stoppen we mee. Dat feest gaat niet door. We komen als aanleiding toe is uh, later in de uitzending graag bij je terug. Correspondent Jessica van Spengen. Het andere nieuws. In Utrecht moeten de laatste 115 prostitutieramen morgen dicht... De rechter heeft aanwijzingen dat de vrouwen slecht behandeld worden. Dat er vrouwen werkten die letsel hadden van mishandeling... veel te lange werktijden, door moesten werken als ze zwanger zijn... Euh, als ze ziek zijn. Of het er allemaal beter op wordt, is maar de vraag, zegt een van de prostituees. Sinds de gemeente probeert de ramen te sluiten rijden er veel ongure types langs. Dure auto's met vier, vier mannen erin die, die die meiden lastigvallen... en uh, zo zou uh, proberen in een club te krijgen... en dat ze dan hun, hun geld aan hun moeten afstaan... omdat hun dat dan hebben geregeld. Het gaat niet goed met NUON. Het energiebedrijf is de laatste jaren miljarden euro's minder waard geworden. En daarom zoekt de Zweedse eigenaar naar mede-investeerders. We are looking for uh, someone to share the risk with...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 maar tegenwoordig ook bij ons om de hoek. Dat zegt ontwikkelingshulporganisatie Cordate. Het is wel zo dat, mensen, dat er mensen zijn die gewoon moeite hebben... om s'avonds, iedere avond, een warme maaltijd voor hun gezin op tafel te zetten. Daarom begint Cordate drie hulpprogramma's in Nederland. Het levert meteen een storm van kritiek op, ook van collega-organisaties. Ik vind het zelf een beetje bizar en banaal en overbodig... om armoede in Nederland te gaan vergelijken met werkelijke armoede... zoals je die aantreft in ontwikkelingslanden. Net nu het weer lijkt of er echt te doen in het wielerpeloton... staat oudsprinter sprinter Jeroen Blijlevens op een dopinglijst. Hij zou betrapt zijn op het gebruik van EPO... na deze overwinning in de Tour van 1998. Jeroen je Blijlevens gaat hier weer winnen! Jeroen Blijlevens wint de etappe voor Minali en Sforada! Hij heeft hem te pakken! Jeroen Blijlevens wint hier in Scholle. Ja, roem is vergankelijk. De ronde van 1998 staat inmiddels bekend als de Tour Dopage. Blijlevens stapte af in Zwitserland, net als de rest van de TVM-ploeg. Hij was bang te worden opgepakt voor een verhoor. Hoe ze renners behandelen, zomaar oppakken uit het hotel, hotel, uh, oppakken uit het hotel. Gewoon een aantal dagen vastzetten. Ik wil niet behandeld worden als een crimineel. Blijlevens is nu ploegleider bij de zo succesvolle Belkin-ploeg. Hij wilde vandaag niet reageren. Na zoektochten naar dansers, zangers, koks en musicalsterren... was het de beurt aan de bakkers. Met de laatste en beslissende opdracht in heel Holland bakt. Ik zou het liefst een bruidstaart zien die volledig over de top is. Wel perfect, want een slordige taart is in deze fase echt funest. Je moet hem ook meteen herkennen als bruidstaart. Met alleen maar een mooie taart red je die. En dit is de winnende bruidstaart... Van Rutger. Ik ga een knappige bodem van een maken. En daarop komt de citroenbiscuit met vier vruchtenjam die ik zelf maak. chocoladeganache en bosvruchtenmoes. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Complimenten. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dan ik had gekeken naar die taart terugkijken. En je over tien jaar, denk ik, dat was toch een mooie taart die ik toen had. Ja, dat was natuurlijk, maar die taart ja, ja, was gewoon. mooi. Ja, was gered. Ook gekeken naar heel Holland Bakt, Freddy Fontein, of moest je het nieuwsoverzicht maken? Hey, ja, dat is antwoord. iets anders doen. Nieuws overzicht. Nee, <laughs> een is krantenoverzicht uit. heb ik deze keer Ook gemaakt. een krantoverzicht is het, ja. En uh, ik ga maar meteen eens met het goede nieuws beginnen, hey. dat is er. Het einde van de langdurige recessie in de eurozone lijkt nabij. De Volkskrant schrijft dat voor het eerst sinds anderhalf jaar... de industriële productie in het eurogebied weer groeit... En dat blijkt uit een belangrijke economische index, de PMI. Economen zijn blij verrast en verschillende deskundigen denken... dat de gunstige PMI het einde van de recessie aankondigt. Tegenover het FD bevestigt de Nederlandse waterbouwer Boscanus... dat het bedrijf zich schuldig heeft gemaakt aan omkoping en samenzwering... op het Afrikaanse eiland Mauritius. Zonder daar rugbaarheid aan te geven... heeft Boskalis in mei tegenover de rechtbank in Mauritius... een volledige schuldbekentenis afgelegd. Boskalis betaalde in 2006 en ook in 2007... smeergeld aan de voorzitter van de havenautoriteit... om een contract te krijgen voor baggerwerkzaamheden. Boskalis krijgt morgen in Mauritius de strafwijs te horen. En staatssecretaris Mansveld stuurt de inspectie Leefomgeving... achter scholen aan die nog niet hebben onderzocht... of er asbest in hun gebouwen zit. Bij meer dan de helft van de scholen is dat ondanks herhaalde oproepen nog niet gebeurd. Bijna 7000 scholen zijn voor 1994 gebouwd, toen er nog vaak asbest werd gebruikt. Die scholen wordt sinds 2011 gevraagd de asbest te inventariseren. Een kwart van hen heeft nog niet eens op het verzoek om informatie gereageerd. Eind vorig jaar zei staatssecretaris Fred Teve dat asielzoekers uit Somalië weer konden worden teruggestuurd. De situatie in de hoofdstad Mogadishu was zo verbeterd... dat teruggestuurde asielzoekers er niet direct gevaar zouden lopen. Het Nederlands Dagblad schrijft nu dat van die uitzettingen weinig terechtkomt. Steeds weer werden ze door rechters verboden. Door Nederlandse, maar ook door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Vijf keer vaardigde dat hof een interim measure uit. Dat is een soort uitspraak in kort geding. Alle keren werd de aanstaande uitzetting van de Somaliër verboden. Volgens de directeur van India, een stichting die hulp biedt aan asielzoekers... houdt alleen Nederland vol dat het wel meevalt met Somalië. Niemand anders is zo positief. Het AD schrijft dat op een paar wegen in Zuid-Holland... vrachtwagens worden toegelaten op de busbaan. Dat om de overlast van vrachtverkeer voor automobilisten tegen te gaan... en transporttijden te verkorten. Transport en Logistiek Nederland hoopt dat de rest van Nederland volgt. Het betreft nu de N206 bij Leiden en de 207 bij Alphen aan de Rijn. Na de zomer bepaalt het provinciebestuur welke wegen nog meer in aanmerking komen. En Trouw beschrijft een trend. Steeds vaker laten slachtoffers van criminaliteit het niet bij aangifte doen... maar gaan ze zelf via sociale media op zoek naar getuigen en daders. Woordvoerders van de politie zeggen tegen Trouw dat het veel tijd en mankracht kost... om alle informatie die dat oplevert te verwerken. Maar ook dat het wat oplevert. Vroeger deden we buurtonderzoek... Nu volgen we de sociale media, zegt bijvoorbeeld de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. Voorspellingen dat de crisis zou zorgen voor meer gemeenschapszin lijken niet uit te komen. Dat zegt Paul Dekker van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In plaats van elkaar te helpen, proberen mensen er zelf goed uit te komen. Sommige Nederlanders gaan door de crisis vaker samen koken. Het scheelt in de kosten. Ook ondersteunen kleine zelfstandigen elkaar door samen arbeidsongeschiktheidsregelingen op te zetten. Maar de stelling dat individualisme plaatsmaakt voor meer gemeenschapszin... durft Dekker niet aan. En jongeren klampen zich dit jaar vast aan hun vakantiebaantje. Er is minder werk, dus hebben werkgevers ruime keus. En wie wel een baantje heeft, is er zuinig op, schrijft de Telegraaf. Dat merken ze bijvoorbeeld bij boekhandel Van Dijk Educatie. Ook dit jaar zouden zo'n 2500 jongeren miljoenen boeken... tijdens hun vakantie. En anders waren de meeste vakantiekrachten na een weekje weer vertrokken... zegt de medewerker... Nu werken ze gemotiveerd door. Ze weten dat ze niet zomaar een nieuw baantje hebben. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En hier in de studio zitten Dave van Raven en Arjan Spies. Ze zijn een deel althans van de Rotterdamse groep De Kik. En we hebben hun gevraagd uh, hun favoriete zomernummer... Ik, uh, te spelen en uit te zoeken voor ons. Maar dat uh, doen we later uh, in deze uitzending. Allereerst, Dave, uh, hoe brengen jullie zelf deze zomer voor, door als kick? Want er zijn heel veel festivals, hè? Ja, nou, ik moet zeggen dat het... Uh, het is hartstikke druk natuurlijk uh, de, afgelopen, de afgelopen maanden. Nou, het afgelopen jaar eigenlijk wel, hè. De uh, afgelopen anderhalf jaar ja, zelfs. Dus ja, ja. Ja. geen houden meer op de afgelopen tijd. Maar we zijn wel hartstikke blij mee natuurlijk dat het allemaal zo goed gaat... En uh, ja, nou uh, natuurlijk vooral op de festivals. Hè. Het is uh, vooral uh, op de festivals aanstaande vrijdag op de zwarte Cross. Ik zal maar gewoon eventjes een beetje, een beetje de. Ah ja, joh. Maken, toch? En, uh, ja. Vondelpark krijgen we het weekend nog in Amsterdam. En... Ja, daar komen uh, nog uh, veel meer. Uh, ja, joh. Straks gaan we die zomer hier draaien. Maar ja. eerst wilden we iets uit jullie eigen oeuvre horen. Wat wordt dat? Ja, nou, het is niet helemaal ons eigen oeuvre, want het is van onze grote vrienden, dus inderdaad Armand. Uh, daar we ook, Hebben jullie mee wel. opgetreden? Ja, ja, ja. En daar hebben we ook, dus het volgende nummer hebben we daar ook mee opgenomen. Uh, en uh, ja, dit is uh, onze nieuwe single eigenlijk. En, uh, en ook eigenlijk Armand zijn eerste single uit 1965, als ik me niet vergis. En het heet Want er is niemand en nou ik. En wie gaat de rol van Armand spelen vanavond? Die, ja, die doe ik allemaal. Het is allemaal gelijk <laughs> Dik ik! <laughs> Je komt van school, alle niets met een papiertje in je hand en met een trap de maatschappij in en aan iedereen het land, je haar is te lang en je ogen staan flauw en je rook veel te veel, ach ze kijken zo nauw en stel je voor, je krijgt een meisje beloofd haar, eeuwige trouw, ze komt mee thuis, je stelt ze voor en dan ga je weer gauw, want er is niemand. Die echt iets om je geeft, je staat alleen in een wereld die voor zichzelf leeft Ze zeggen, doe net als een ander en loop in het gareel Doe je dat niet, weet je wel beter, krijg je het net op de keel Je kunt een vakantie met 25 euro in je zak. Je betaalt je staargeld voor je tent. Dan ben je blut, totaal plat zak. Je eet van vreemden of van vrienden mee. Je, je scharrel wat bij elkaar. elkaar. En als het zouden merken, werken, dan, ja, dan ben je toch nog met een paar. Maar de strijd om zelfbehoud verlies je. Omdat nee. men dat volstrekt niet doet. Je bent uiteindelijk zelf de dupe. Maar je baat heeft alle schuld. Want er is niemand die echt iets om je geeft. Je staat alleen. In een wereld die voor zichzelf leeft, ze zeggen: Doe het als een ander en loop in het gareel. Doe je dat niet? Weet je wel beter, krijg je het mes op de keel. En heb je vrienden krijg je op je brood. Breng die gasten niet in huis, men scheldt je uit voor asociale schoft en meer van dat gespuis. En in onze tijd, dat komt er altijd aan te pas, toen was de jeugd lang niet zo slecht. En dan grijp je naar je jas en je denkt erover na, is het werkelijk zo gesteld? Maar wat dan nog, want als je het huis uit moet, waar haal je dan je geld? Want er is niemand die echt iets om je geeft, je staat alleen.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 De Kijk, Dave van Raaf en Arjan Spies, inclusief authentieke 60-jarige mondharmonica. Straks gaan ze nog een keer voor ons optreden. En u kunt ze het straks trouwens ook zien via www.radio1.nl. NL. Ivo opstelte, de minister van Veiligheid en Justitie... die wil de fraude met faillissementen steviger gaan aanpakken. Bijvoorbeeld door de straf daarvoor te verhogen tot maximaal twee jaar cel. Willem van Nielen is advocaat en curator bij Van Diepen van der Kroef in Den Haag. Hij zit nu in de studio in Leiden. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Ik hoorde net in het krantenoverzicht van Freddy van Tijn dat uh, het weer beter gaat met de economie, dat de recessie ja. misschien binnenkort voorbij is. Maar... Ja. Hoe erg is het op dit moment met het aantal faillissementen in Nederland? Ja, dat is een tegenovergestelde richting. Het is uh, uh, 14% meer faillissementen dan uh, vorig jaar uh, geconstateerd. En uh, dat zijn er totaal 5000. En dan gaat het om uh, bedrijven en instellingen. Dus niet uh, de natuurlijke personen. En hoeveel fraudeleuze faillissementen of faillissementen waarbij fraude is gebruikt, gaat het om? Ja, waar, waar, waar fraude wordt, wordt geconstateerd... dat wordt geschat op ongeveer 25 tot 30 procent... van dat totale aantal faillissementen. Dus dat is echt fors. En hoe vaak wordt het niet ontdekt? Ja, dat is, oh ja, dat is een onmogelijke vraag. <laughs> Precies. Dat kan ik u niet aandoen. Maar het is best hoog, hè? 25 procent. Ja, 25 procent is natuurlijk uh, hartstikke, hartstikke hoog. En dat zijn ook uh, ja, het zijn, het zijn, uh, schattingen. Maar... Um, uh, precies, het, is een, uh, het kan goed een topje van een ijsberg uh, zijn. Hoe, hoe gaat die fraude in zijn werk? Hoe, hoe pleegt iemand faillissementsfraude? Kan ik het ook? Ja, iedereen kan het. Het is uh, niet zo eenvoudig uh, of niet zo uh, ingewikkeld. Het, uh, er zijn uh, eigenlijk twee soorten faillissementsfraudeurs die wij onderscheiden. Uh, dat is uh, de gelegenheidsfraudeur. En de beroepsfraudeur. En de gelegenheidsfraudeur, dat is eigenlijk iemand die. Ja, in een gelegenheid komt. omdat een faillissement van zijn bedrijf nadert. en uh, dan kans ziet om. en de gelegenheid aangrijpt om uh, zichzelf te verrijken. Um, en daar zijn uh, een aantal voorbeelden van, uh, van te noemen. En is dat niet. Uh, ik heb het ook eens van dichtbij meegemaakt, namelijk. is het niet erg menselijk eigenlijk? Uh, je, je ziet een bedrijf waarvoor je kom hebt gelegen. Uh, stuk lopen en je denkt, ja, ik neem die auto tot nog even mee? Ja, dat, uh, dat, alles is menselijk. Dat, dat is zeker waar. En uh, uh, ja, er zijn ook wel gevallen dat, uh, dat men eigenlijk niet zo goed uh, beseft... Uh, dat daarmee uh, schade aan crediteuren wordt, uh, wordt berokkend. Uh, dus die gevallen komen ook wel voor. Dus dat, er, dat er mensen niet goed op de hoogte zijn wat, uh, wat nu wel en niet uh, precies uh, mag... ook dat komt voor... Maar het is niet goed te praten. Maar het is uiteraard niet, uh, niet goed te praten. Nee, het moet hard worden aangepakt, denk ik. U bent vaak als curator bij dit soort uh, zaken betrokken. Wat, wat moet je dan allemaal doen om, om te kijken of er geld verdwenen is... of spullen verdwenen zijn of er fraude is gepleegd? Ja, misschien is het goed om eerst even uit te leggen wat de curator uh, doet. Even heel kort, hè, waarom hij wordt aangesteld. Een curator wordt aangesteld om de belangen van de crediteuren te behartigen. En je moet je voorstellen dat als een bedrijf failliet, eh, voordat een bedrijf failliet gaat... dan zijn er crediteuren die eh, kunnen dan eh, eh, beslag leggen... op het vermogen van de, van de schuldenaar... Eh, om eh, nog wat van hun geld te krijgen. Als er een faillissement is, dan kunnen ze dat allemaal niet meer. En dan is het de curator die hun rechten moet uitoefenen. Dus de curator heeft een hele duidelijke taak... en dat is om te op te komen voor de, voor de crediteuren. En bij fraude... Uh, heeft de curator uh, ook uh, verschillende middelen om die fraude te ontdekken en aan te pakken. En dat wil zeggen dus zorgen dat het geld terugkomt en wordt verdeeld onder de crediteuren. Minister Opstelten uh, wil die fraude nu energieker gaan aanpakken. Vindt u dat een curator op dit moment genoeg middelen tot zijn beschikking heeft om op te treden voor die crediteuren? Nou, de curator heeft op zichzelf... Hele effectieve middelen. Dat merken we ook in de praktijk. Dat we echt wel wat kunnen. Maar dat is wel afhankelijk van financiële middelen. Dat zult u uh, iets bij voor kunnen stellen. Op het moment dat er een faillissementfraude... Uh, heeft plaatsgevonden bij een faillissement... Zit er geen geld meer in dat bedrijf? Ja, dat, zit er geen, dat is het hele idee natuurlijk van zo'n faillissementfraude. En dan kun je als curator niks. Want je wordt als curator betaald uit de boedel. Is er geen geld in de boedel? Ja, dan word je ook niet betaald. Dus dat is een zo. beetje een vicieuze cirkel. Dat is een visieuze stierkwal. En daar is ook eh, al lang geleden wat aan gedaan. Doordat er een eh, potje is gecreëerd bij het ministerie van Justitie. Eh, om curatoren eh, te financieren als er sprake is van, eh, van faillissementsfraude. En nou, die regeling was in het verleden. Eh, ja, verliep moeizaam, laat ik het zo zeggen. En dat is wel, dat is wel een stuk verbeterd. Eh, maar het is nog. Uh, in ik veel gevallen niet, niet, niet, uh, niet aan te wenden. Nee, er zijn, er zijn veel gevallen uh, bijvoorbeeld uh, waarbij geen financiering kan worden verkregen. Hè? Bijvoorbeeld uh -huh. als een notaris heeft uh, meegewerkt aan, uh, aan, een, uh, aan een fraude. En uh, dat is eigenlijk de enige die uh, aangepakt zou kunnen worden omdat hij ook verhaal biedt. En natuurlijk moet zo'n notaris aangepakt uh, kunnen worden. Yeah. Ja, dan, uh, dan biedt dat potje geen, uh, geen financiering. Dus een... wat, uh, wat de minister uh, nu wil, meneer Van Nielen, de, de, de straf gewoon verhogen, celstraf, maximaal twee jaar, gaat dat helpen? Ja, misschien is het goed om, om uh, dat in een wat breder kader te plaatsen, want uh, dit is een maatregel in een reeks van maatregelen die de minister uh, uh, deels heeft ingevoerd en deels heeft aangekondigd. En uh, dit is een, een, een technisch onderdeel daarvan. Uh, een groot deel van, uh, van het wetsvoorstel voorziet in de modernisering van de strafbepalingen. Uh, gewoon omdat de wet is verouderd. En voor een deel is het ook een, uh, uh, een, een, een versoepeling uh, van, uh, uh, van de strafbaarstelling. Bijvoorbeeld bij schending van de administratieplicht. Het is eenvoudiger voor justitie om uh, uh, iemand uh, die... De administratieplicht heeft geschonden. Ja, om die te pakken. Om die, uh, ja, om die uh, inderdaad veroordeel te krijgen. En dan is als extraatje zeg maar, opgenomen in de wet... dat uh, als er sprake is van zelfverrijking... dat dan twee jaar extra... Uh, hè, dat er dan totaal een straf van vier jaar... Uh, en gaat dat effectief kast... werken? Want dat was eigenlijk mijn vraag of dit de oplossing is. Ja, ja nee de volle vraag is dan of dat gaat helpen. Ja, dat... Uh, is uh, denk ik niet, uh, niet het meest eff effectieve middel uh, om. Dat zou er wel moeten, moeten gebeuren? Pakken, nou, ik denk dat er. Uh, uh, wat, wat, wat, wat op zichzelf uh, echt zou helpen, is natuurlijk als de capaciteit van het Openbaar Ministerie en politie wordt vergroot. Want je moet zich bedenken dat maar 2% van, uh, van de gevallen wordt vervolgd. Uh, dus dat is natuurlijk schrikbarend laag. En uh, die capaciteit moet echt, uh, moet echt vergroot worden. Dus dat zou uw het, advies, uh, meneer Van Niel, aan de minister zijn. Vergroot eerst de capaciteit van de politie. Dat lijkt me een duidelijk antwoord. Mag ik u bedanken? Maar het is niet... Uh, het, ja, een, een, een tweede wat ik nog wil toevoegen... is dat ook de positie van de curator uh, zou moeten versterkt. worden verbeterd. Versterkt. Die heeft versterkt, u net uitgelegd. Ja, ik denk dat dat een, uh, maar dat heb ik net uitgelegd. Het lijkt me duidelijk advies aan minister Ivo Opstelten... van Veiligheid en Justitie. Hartelijk bedankt. Binnen van, ja, van van van Diepen van de Kroef in... Den Haag. Op www.radio1.nl kunt u ze ook zien. De kick, althans het deel van de kick dat hier is. Dave in een 60 jaren paars gestreept jasje. En Arjan in een even 60 jaren bloemetjes over hem. Want dat is hun specialiteit. We hebben jullie uh, gevraagd om hier te komen in het kader van een uh, serie die we deze hele zomer al hebben met live-acts die een koffer ten gehoor brengen van hun favoriete zomerhit. Voordat jullie aan de buurt komen, gaan we even luisteren naar de keus van jullie voorgangers. Save tonight. The living is easy my heart from the side of the sea stand my heart stays steady and that's why I'll take it. It's good enough for me. Good enough for me and my baby. Nou, moeilijk om hier overheen te komen, hoor Die waren heel erg goed. Wat is jullie kus geworden, Dave? Uh, wij gaan een nummertje doen van uh, ja, een van de allerbeste bands, altijd natuurlijk: uh, The Kings. En dat is uh, uiteraard Sunny Afternoon, hè? een beetje in de zomertraditie zo te blijven. Maar ik heb hem wel even in het Nederlands vertaald... want uh, het zou toch raar zijn als we nou in één keer Engels gaan zingen. Want even. jullie doen dat meestal in het Nederlands, hè? Ja, daarom. Dus, uh, dacht ik van, ik uh, uh, uh, ken die tekst. Ik vind het een ontzettend mooi liedje. Ik ben er dol op, maar volgens mij is hij niet te vertalen. Hij, de, de, hij is erg ingewikkeld uh, Engels met zelfbedachte uh, woorden van, uh, ja, van Ray Davis. Maar, van de uh, ja, dat ja, is natuurlijk altijd uh, moet je Een soort van, echt, uh, van slag om de arm houden natuurlijk. Met als je iets vertaalt, dus, uh, zoals Jan dat het zegt... Het is meer natuurlijk hertaal dan dat je het in het vertaalt... Maar, het is, hè, maar de strekking is hetzelfde. Maar uh, ja, och, hier en daar uh, heb je het dan een beetje veranderd. En ook, op, uh, ja, uh, gewoon ook dus aangepast op het land waarin je woont. Weet je wel? Dat is natuurlijk ook een beetje... Uh, Volgens mij hebben ze in Engeland nog nooit een zon gezien. Dus, uh, <laughs> <laughs> Dat mee. is een raar nee, Wij zijn een heel zonnig mediterrane land vergeleken bij hun. We gaan luisteren naar de versie van Sunny Afternoon van The Kick.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 Ik wil aan liggen, maar ik weet niet waaraan. Dan denk ik nog maar eens terug aan toen dat ik stierf van de voel, zittend op een bankje in de zon. Op een zomer.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 Zitten op een bankje in de zon. Van zomerdag. Goed vertaald, hè? Complimenten. Dank u wel. Je hebt me gelukkig gemaakt. Cheers. De keek hoorde u. We gaan snel naar Brazilië, want de paus is daar ook. En morgen bezoekt hij in Rio de favela Manguinhos. Vorig jaar oktober werd die bijk gepacificeerd, zoals dat heet. Nou, wat dat betekent, bespreek ik straks met Robert Smits... die drugsverslaafde kinderen helpt in die wijk maar eerst naar correspondent Mark Bessems, die in Sao Paulo is. Mark, uh, waarom gaat de paus eigenlijk speciaal die sloppenwijk bezoeken? Ja, goedenavond. Ik goedenavond. zit uh, in Rio. En, oh, je en, zit in Rio, sorry. Dat van, is, dat van, is weer heel ver bezoeken. daar vandaan. Wat zeg je? Ja, dat is een hele andere stad. Waarom gaat de paus die sloppenwijk Manguinjos bezoeken? Ja, de, de reden waarom juist die sloppenwijk is uh, uitgekozen... Die is um, volgens de mensen die daar verantwoordelijk zijn... eigenlijk omdat het niet de allerbekendste sloppenwijk is. Uh, het, is wel een van, het stond als het bekend was uh, bekend als gevaarlijke sloppenwijk. En uh, dat is ook een reden waarom de pauze voor kiest. Hè? Er was een stukje van die, van die uh, wijk. Nou, ja, het is, het is eigenlijk, zijn eigenlijk meerdere wijken. Want hier in uh, Manguinhos zitten, wonen ongeveer 40.000 mensen. Hè? Dus een kleine stad. Nou, die, die is dan weer onderverdeeld in allerlei kleinere buurten, naar één zo'n buurt, naar één zo'n favela... naar Virginia, daar gaat de pauze naar, uh, naartoe. Maar goed, en ergens anders in diezelfde wijk... is een stukje dat echt heel gevaarlijk is was uh, in ieder geval. En dat stond bekend als de Gazastrook. Nou ja, dat gewelddadige was ook een reden om er naartoe te gaan. Het is dus een paar maanden geleden gepacificeerd. Dat betekent dat de agenten het hebben schoongeveegd... en daar nu een politiepost hebben opgezet. En, uh, nou ja, daar, dat is eigenlijk een vrij... En... Toen verviel de verbinding met Mark Bessems. Dat is al heel vers. En uh, de pauze kiezen het ook uit, uh, zeggen de organisatoren van, uh, zijn, uh, van zijn reis hier. Gewoon omdat daar een aantal zeer actieve uh, pastoren uh, goed werk verrichten. Mark Bessems was dat vanuit Rio de Janeiro. Robert Smits, u heeft jarenlang in die wijk Manguinos gewerkt. Uh, de, de, ja, de Mark liet het dan een beetje doorschemeren. Het gold als een gevaarlijke wijk. Wat heeft u daarvan ervaren? Nou, wij hebben vier jaar in uh, Manginius gewerkt met een dus aantal krekverslaafde straatkinderen. En die leefden daar samen met andere honderden krekgebruikers uh, rondom een groot voetbalveld. En wij proberen daar zoveel mogelijk kinderen uit te halen. Door contacten te zoeken met uh, ziekenhuizen, familie en gemeenteopvang. En van alles te doen om die kinderen uit die gevaarlijke uh, wijk te uh, Weg, weg te halen. En ver bent u daarmee gekomen met die kinderen daar weghalen? Uh, ik zeg, uh, eigenlijk zeggen wij altijd... dat als, van elke tien kinderen haal je er twee kinderen weg. En acht blijven achter. Uh, geef... als, je dan, als je dan nadenkt dat een kind niet langer als twee jaar op straat kan leven... door het krek gebruikt, want er daaraan sterft... Dan, heb, dan is, moet je de haast achter zetten hier. Geeft het geen heel frustrerend gevoel als je denkt... ja, ik kan 20% van die kinderen redden... maar ja, de prijs die je moet betalen is dat 80% dan ondergaan? Ja, maar je, je moet gewoon voor ogen houden... dat je voor elk één iemand, elk kind, daar ga je gewoon voor. Dat heb ik altijd in mijn hoofd gestond En natuurlijk, je ziet de vreselijkste dingen. Iedere dag als je weer weggaat in Manguins weet je niet, als, als je de volgende dag weer terugkomt... of ze er allemaal nog zijn. Maar je gaat voor diegene die je erg daar weg hebt kunnen halen. Mark Bessoms vertelde net... Uh, ja die wijk is inmiddels gepassificeerd, zoals de Brazilianen het noemen. Ja. Uh, opgeknapt, zeg maar. Zal de pauze als die daar morgen komt nog iets merken van hoe erg die buurt is geweest? Hoe, hoe erg die buurt is die u goed kent? Nee, de, de pauze die komt natuurlijk door... die, die loopt, uh, die loopt in, een, in een wijk waar het netjes allemaal is opgeknapt... waar, waar veel politie aanwezig is. Ik denk dat, er, dat hij komt in een aantal huisjes binnen... en daar zullen de mensen wel, denk ik dan wel voorgelicht zijn... wat ze een beetje met de pauze moeten uh, bespreken. De pauze ziet natuurlijk niet... Uh, uh, de echte favela. Het is een beetje een en show. En helemaal niet de problemen van Manginius. Het is een beetje een show die wordt opgevoerd voor de pauze. Ja, natuurlijk. Ja, en dat, dat, dat doet de gemeente en de, en de gouverneur. Die zijn er natuurlijk met al deze grote evenementen. Die, die, die willen er zo mooi, mooi mogelijk uitzien natuurlijk. Ja. Maar Bessems, even kijken of we het contact met je kunnen herstellen. Uh, dat pacificeren, dat is dus in die buurt Manguinho's nu gebeurd. Gebeurt dat in al die favelas of alleen in favelas waar de paus verwacht wordt? Nee, dat niet. Zoveel favelas bezoekt de paus niet. En, um, maar het gebeurt wel in meerdere favelas. Je hebt uh, een kleine 30, 33, ik heb het net opgezocht, een, ja, grotere posten in van die grotere wijken. En het gaat over uh, in totaal uh, rond 150 uh, uh, kleinere buurten in die wijken. Dus het zijn wel veel meer dan alleen die ene wijk van, uh, waar de pauze toe gaat. Maar ja, van de andere kant, het zijn er nog een heleboel die niet zijn gepassificeerd. Ik geloof dat Rio in totaal zo'n kleine duizend favelas heeft. Maar ja, als er dan 150 uh, zijn gepassificeerd, dan uh, zijn de meeste dus nog niet gepassificeerd. En hoe gaan ze dat in de komende jaren doen? Er komt een WK aan, er komen Olympische Spelen aan. Dat moet allemaal een beetje netjes eruit zien, neem ik aan. Nou, dat is er, ja. ik denk dat je daar ook uh, iets heel belangrijks zegt. Het moet er netjes uitzien. Um, voorlopig zijn een heleboel wijken hier in de buurt waar ik nu zit. Uh, ik zit in de buurt van Copacabana, dus in het toeristische deel van de stad. Daar waar het strand is, daar waar de rijke mensen wonen. Uh, daar daar heb je Overal in de buurt hier, al die, die, die kleinere sloppenwijken in het centrum... die zijn gepacificeerd. Uh, mm. Daar waar de toerist langskomt, al die wijken, allemaal uh, min of meer... Opgelost. Er staan nog allemaal problemen hoor in die wijk. Maar in ieder geval, daar zijn politieposten. Mm -hmm. um, en de vraag is natuurlijk: ja, um, wat gebeurt er met de wijken die zo ver weg liggen dat er echt nooit een toerist zal komen? Wat gebeurt er ook als er straks na het WK en de Olympische Spelen geen grote evenementen uh, meer op het programma staan? Wat dan? Mm -hmm. Robert Smits. Um... Die wijk is dus gepassificeerd, maar wat, wat denkt u als u achter de schermen van zo'n gepassificeerde wijk kijkt? Waar zijn de drugsbaronnen gebleven? Waar is de crack? Zijn ze er uh, nog? Is het er nog? Nee, het is uh, de grote drugsbaronnen die zijn naar andere favela's uh, gevlucht. Er blijft nog wel kleine mis misdaad. Er, er lopen dus jongere jongens met rugzakken door de wijk en die, die drugs verkopen. Maar al die crackgebruikers waarover ik het had, die zijn naar andere wijken gevlucht. Hoe staan de bewoners die dan zijn overgebleven eigenlijk hier tegenover? Zijn, zijn die blij met die pacificatie? Ja, ze zijn wel blij met die pacificatie... En op de manier van dat het geweld, geweld verminderd is. Ze maken zich ten eerste heel erg zorgen over... wat dadelijk na de Olympische Spelen... is de vredespolitie er nog, blijven ze er nog? Maar aan de andere kant... Eh, is er een stijgende kosten van het levensonderhoud. Want nu moeten ze ineens hun licht, hun elektriciteit... en hun kabeltelevisie, die de meeste mensen hebben... die moeten ze gaan betalen. Er is ook dan een, verder een, een vastgoedspeculatie. Huizen, de prijzen van de huizen zijn enorm gestegen. En een ander groot probleem is dat de mensen geen eigendomspapieren hebben... van hun huisje die ze zelf gebouwd hebben. Dus je kunt je huis zomaar kwijtraken. In een gedeelte van Manginius is een heel stuk huis... Is, uh, is met de tractoren platgereden. En die mensen die krijgen uh, 300 of 350 real voor huur. Nou, geeft die mensen maar eens huur. Heel vaak uh, gebruik je dat voor andere zaken. Mm. En verder is gewoon voor, voor dat geld kun je bijna helemaal nee, niks dat is niet niks huren in de buurt. Mark Bessems, tot slot. Uh, ik neem aan dat de paus heel goed weet dat hij in een soort dorp van Potemping terechtkomt. Denk je dat hij er wat van gaat zeggen nog? Ik heb geen idee. De paus uh, laat uh, tot nu toe zien dat hij... Uh, regelmatig spontane dingen doet. Misschien dat hij nog net eventjes dat ene steekje ingaat... waarvan hij denkt, nou, dat verwachten ze niet. En, maar ja, ik kan me voorstellen dat hij, uh, ja, hij kan ook niet uh, heel veel meer kan doen... dan zich aan het programma houden. Dus ja, afwachten. U hoorde Robert Smits van de stichting Remar Help Me Leven... en Mark Bessems, onze correspondent in Zuid-Amerika. Morgen komt de pauze. Track, oh, I can't say there was anybody else. I can't say, but I'll keep on moving on. Looking straight through me now. I, I guess you got me figured out, alright. Looking in your eyes, I thought that there could never be a better end inside. I can't say there was anybody else. I can't say. Hennie Burroughs, ex-drummer van de groep Raise Light... en Keep on Moving On. Zijn er lichtpuntjes in de economische crisis? Daarover gaat het serie die we deze zomer uh, uitzenden. En vanavond hebben we het over China... waar maar geen eind aan economische groei en voorspoed lijkt te komen. Hoewel, vandaag kondigde president Xi Jinping... een bouwstop stop af voor overheidsgebouwen... want de overheid moet ook daar zuiniger met geld omgaan. Marike de Vries, onze correspondent in China. Uh, zijn de gouden tijden voor China voorbij, denk je, als je dit soort berichten over een bouwstop hoort? Nou, nog steeds uh, groeit de Chinese economie met uh, 7,5 procent. Daar kunnen wij natuurlijk alleen maar jaloers op zijn. Maar die tijden van dubbelcijferige groeicijfers die we jarenlang hebben gezien, die lijken inderdaad wel voorbij. Want de export loopt natuurlijk terug, ook door de wereldwijde economische crisis. Het buitenland koopt niet meer made-in-China-producten, dus dat loopt terug. En ook in het binnenland begint het economische ronde wat barsjes te vertonen. Want al die grote bouwprojecten die de afgelopen jaren zijn neergezet... zoals hoge snelheidslijnen, enorme stadions... en die duizenden, duizenden appartementencomplexen... die zijn gebouwd op leningen, maar die leningen kunnen nu niet worden terugbetaald... Dus zal er wel wat moeten gebeuren. En Het wachten is nu dus op wat de overheid gaat doen. Bijvoorbeeld om de Chinese consumenten meer te laten besteden. Zodat zij dat economische groeicijfer over kunnen nemen. Maar er is één sector die geen last schijnt te hebben van de economische teruggang. En dat is een miljardenindustrie. Die ook nog maar alsmaar populairder wordt. Dat is de TCM sector. Dat zegt u waarschijnlijk niks als het Wat is TCM? Wat lijkt me een afkorting? Precies. TCM staat voor Chinese traditionele medicijnen. Nou, om daar wat meer over te horen, ging ik langs bij de praktijk van dokter Ma. En hey, hier ho, dokter Niho. Ma. Nice to meet you. Nice to meet you. We behandelen hier mensen met traditionele medicijnen en acupunctuur, zegt dokter Ma. Hij is net als zijn grootvader en vader voor hem een officiële TCM-arts. Oftewel een arts in traditionele Chinese medicijnen. Het TCM is gebaseerd op primitieve, natuurlijke oerbeginselen. Zoals yin en yang, de elementen en energie, zegt dokter Ma. Primitief dus, maar in het moderne China lijken TCM-klinieken zoals die van dokter Ma... in de verste verte niet meer op de achterafwinkeltjes van kruidenvrouwtjes... die tijgerbloed- en zeepaardjes verkochten. Het zijn professionele instituten die zich presenteren als schoon, goed georganiseerd, wetenschappelijk zelfs. Net als gewone ziekenhuizen. Het personeel loopt in laboratoriumjassen en de medicijnen worden in zilverkleurige capsules verkocht... TCM is met zijn tijd mee ontwikkeld. Ik verwacht dat in de toekomst de westerse gezondheidszorg... alleen maar meer naar de traditionele Chinese zorg zal toegroeien, zegt dokter Ma. Uh, TCM <laughs> is beter als je wil herstellen of bij chronische ziektes. Terwijl westerse medicijnen beter werken bij acute ziektes... zegt deze mevrouw die net traditionele medicijnen heeft gehaald. Een apotheker midden in het hartje van... Baking, maar het is niet zomaar een apotheek zoals wij. Die hebben aan de rechterhand. Een hele afdeling waar boven staat westerse medicijnen en voorgeschreven medicijnen. En dan aan de andere kant Chinese medicine, Chinese medicijn. So what did you order now? Wat heb je nu besteld? Onze assistenten stond wat te bestellen bij de traditionele medicijnen. Is is een medicine that Het is tegen de verkoudheid, wat hij wel al dagen heeft inderdaad. En wat is het? Wat is het gemaakt van? Maar waar is het dan van samengesteld? I don't know what it's made of, but it it uh, it treats um, fever and sore throat and uh, running nose. Dus het uh, is tegen de koorts en de zere keel. Maar wil ze dan niet weten wat erin zit? Don't you want to know what's inside? TCM is usually passed from generation to Je generation. Your mother tells you that it works. And then you buy it. Ja, zo gaat het inderdaad. Dus je ouders zeggen wat goed voor je is, en dat koop je. Daarom zal TCM ook niet zomaar verdwijnen. Jonja, doe ik een ganaal. TCM zal nooit verdwijnen, zegt deze jonge vader. Het is onderdeel van 5000 jaar geschiedenis. Sterker nog, het wordt zelfs steeds populairder... onder mijn leeftijdsgenoten tussen de 30 en de 40. Mijn vrouw is er zelfs zwanger door geworden. Het is een bedrijfstak waar jaarlijks 60 miljard dollar in omgaat... en waar de Chinese overheid vorig jaar nog eens 1 miljard extra aan uitgaf... naast de gewone kosten voor de gezondheidszorg. TCM is behoorlijk winstgevend, zegt dokter Ma. En het wordt steeds populairder in China en in het buitenland. Dus er zijn mensen die ermee rommelen. Maar een echte arts kan echte medicijnen makkelijk van nep onderscheiden. Net zoals je echt van nep geld kan onderscheiden. Marike de Vries, op bezoek bij dokter Ma. Ik ga erover doorpraten, over die Chinese kruiden, met Marijke Pfeiffer hier in de studio. Ze is herbalist en acupuncturist en oprichter van de TCM Academie in Nederland. En met Catherine de Jong, voorzitter van de Vereniging tegen Kwakzalverij. Ze is zelf anesthesist, Maar ik begin bij mevrouw. Vijver, de dokter Ma waar Mariko op bezoek was, kent u die? Zegt u dat nee, wat? Nee, ik had tegen uw collega gezegd dat ik dacht dat hij herkent. Maar er zijn een miljoen dokters Ma. Er zijn meerdere Ma. Ma's, ja. Andere plaats, andere persoon. Ja, maar het verhaal dat u hoorde, dat komt u bekend ja, voor u? Ja, wij gaan regelmatig met studenten naar China. En dat soort verhalen kennen wij. In Nederland is het een andere situatie. Kruiden zijn niet zozeer commercieel. De gecontroleerde kruiden krijg je alleen op voorschrift van een behandelaar. En die behandelaar die verdient niet aan die kruiden. Dat is... Een grote verschil met China. Deze dokter Ma zei... Uh, die kruidengeneeskunde breidt zich ook enorm uit in het buitenland. Ziet u dat ook in Nederland? Dat zien we zeker in Nederland. In de steeds is het al veel langer gaande. Maar ook in Nederland is er in toenemende mate gebruik... bij een flink aantal indicaties. Waartegen tegen helpt het? Ik heb het zelf wel eens gebruikt tegen een simpele verkoudheid. Maar ja, dat is makkelijk. Helpt ja, het ook beveel... echt tegen zware kwaden? Zo... Nee, zware kwalen in de zin van longontsteking, kanker. Dan sturen wij echt de mensen door naar het ziekenhuis. Maar bijvoorbeeld hooikoortsklachten kun je kiezen voor een antihistaminicum, Maar je kunt ook kiezen voor het gebruik van Chinese kruiden. Pak je zowel de symptomen als de wortel van de allergie aan. Maar nou zijn er ook gewone medicijnen voor gewoon ja. dat chemische spul? Ja, die zijn ook prima. Maar dan als je stopt met die medicatie, zie je dat de klacht zich weer presenteert. Waarom kun je met die Chinese geneeskunde de wortel aanpakken, zoals u zegt? Omdat China, ja, Chinese geneeskunde gaat uit van energiebanen... en de energie bepaalt de gezondheid. En die energiebanen kunnen een verstoring... wat wij bijvoorbeeld een allergie kunnen noemen, bewerkstelligen. En daar kun je diep in de wortel een behandeling toepassen. Katriene de Jong, voorzitter van de Vereniging tegen Kwakzalverij, Zou u zo'n uh, Chinees kruidenmengsel aanraden? Nou, absoluut niet, want de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft op haar website een waarschuwing staan tegen kruidenpreparaten... En uh, er is nogal wat mis met die uh, kruidenpreparaten. Wat is er mis? Nou, ten eerste uh, zitten er soms verkeerde planten in uh, die giftig kunnen zijn. Zoals? Uh, nou, bijvoorbeeld uh, Aristologia zuur. Daar zijn al uh, een aantal slachtoffers uh, van gevallen. En uh, ten tweede wordt er vaak uh, lood, en kwik en arsenicum gevonden in uh, Chinese kruidenpreparaten. En dat is geen vervuiling, maar dat staat in het eeuwenoude Chinese recept. En de Chinezen dachten uh, honderden jaren geleden dat het gezond was, maar. ...maar wij weten inmiddels beter... Uh, vervolgens worden die kruiden uh, vaak gedroogd boven primitieve houtvuurtjes. Dus er zitten polyaromatische koolwaterstoffen in uh, die giftig kunnen zijn. En uh, tot slot uh, worden ook nog uh, geneesmiddelen door die uh, kruidenpreparaten heen gemengd. Daar worden ze wel effectiever van. Maar het is gevaarlijk, want er zitten geneesmiddelen in, in onbekende dosering. En dat is bepaald niet veilig. Ik heb altijd gedacht: baat het niet en schaadt het niet. Je kunt het altijd proberen, maar dat vindt u dus niet. Nou, Nee, er zijn in Nederland mensen opgenomen met loodvergiftiging als, het gevolg, als gevolg van het innemen van, uh, van uh, kruiden die via het internet zijn besteld. Dus uh, uh, je kunt niet zeggen dat het onschadelijk is. Ze baten zeker niet. Er is geen bewijs van uh, werkzaamheid van dit soort kruiden. En er zijn zeker wel schadelijke effecten bekend. Er zijn uh, Chinese planten die uh, de bloedstolling beïnvloeden. Ja. En uh, bijvoorbeeld bij operaties nabloedingen kunnen verzorgen, uh, uh, veroorzaken. Nou, ik vind het allemaal een enge verhalen. Ik ga even naar de reactie van Marijke Pfeiffer van de TCM Academie. De, mevrouw de Jong geeft zoveel voorbeelden dat ik ze niet eens heb kunnen opschrijven. Allemaal Maar als ik hoor dat er kwik in zit en lood in zit en arsenicum... Lijkt ja, die best. verhalen zijn mij zeker bekend. Maar dat zijn de producten die in Nederland officieel niet verkrijgbaar zijn. De producten die wij onze patiënten aanbieden... worden gewoon via de natuurapotheek, een reguliere apotheek, officieel geïmporteerd. Arostologiazuur mag niet gebruikt worden. Het wordt ook niet toegepast. En de goedkopere Chinese preparaten... die niet door gecontroleerde fabrieken zijn gedaan... mogen ook niet in Europa gebruikt worden of verkocht worden. Dus dat is illegaal via internet. En zeker niet via TCM-theraporten. Mevrouw de Jong, het kan in China erin zitten wat u zegt, maar in Nederland niet. Nou, er is helemaal geen controle op. Kijk, uh, Chinese kruiden uh, mogen geen, uh, stoffen, uh, geen werkzame stoffen in een effectieve dosering bevatten. Want anders zouden ze aan de eisen moeten voldoen van de geneesmiddelenwet en dat doen ze niet. Het zijn kruidenpreparaten, dus ze mogen geen werkzame stoffen in effectieve doseringen inzitten. En er is helemaal geen controle op. En uh, ik hoef alleen maar het uh, schandaal met uh, de, de melamine waar, uh, die toegevoegd is aan, uh, aan betaalvoeder beta uh, te noemen... Uh, om te, te laten zien dat de, de, de voedsel en waren... In de, uh, autoriteit... Ik geef even het laatste woord aan mevrouw Pfeiffer, als het mag. Mevrouw de Jong, er is te weinig controle. Een kort de, antwoord. Ja, de, de, kruiden die in, de kruiden die in Europa gebruikt worden, worden in Taiwan geproduceerd... en we staan onder controle van de World Health Organization. Onder laminaire flow wordt het geproduceerd. En daar zit een keurmerk op en het wordt in Europa opnieuw gecontroleerd. Nou, ik hoop dat ik voorlopig geen hooikoorts uh, krijg... want ik kom er nog niet helemaal uit wie gelijk heeft. Dank u wel allebei voor deze discussie. Marijke Pfeiffer en Cathrine de Jong... over de grote groeisector van China, de kruiden en medicijnen. Het is vijf voor twaalf. En onderzoekers van de Universiteit Utrecht doen vandaag een beroep op u. In het kader van de wetenschap wordt u gevraagd... uw theezakjes te begraven. Bioloog Joost Keuskamp, wat wilt u daarmee bereiken? Um, wij uh, hebben een... Uh... Methode bedacht waarbij we met theezakjes zakjes heel goed een wereldkracht kunnen maken van afbraaksnelheden. En uh, dat willen we graag weten, omdat de afbraaksnelheid en de, de, de snelheid waarmee koolstof uit de bodem uh, in de atmosfeer komt, heel veel gevolgen zou kunnen hebben voor het klimaat. En nou, wat... We weten nu helemaal nee. niet goed hoe, uh, hoe dat proces verloopt, uh -huh. hoe snel dat precies gaat. En er wordt heel veel aan gemeten. maar we zijn als wetenschappers met te weinig om voldoende data te kunnen verzamelen. Uh -huh. Om daar goed inzicht in te krijgen. En, en de, naar wat voor theezakjes bent u op zoek? Mag ik er eerst nog thee van zetten of moeten het uh, verse zakjes zijn? Nee, nou we hebben getest uh, met theezakjes die gebruikt zijn, maar uh, toen bleek dat iedereen zijn thee op een eigen manier zet. Dus dan krijgen we veel te veel variatie. Ze vragen mensen om uh, een theezakje, twee theezakjes, te begraven. Een zakje rooibosthee en een zakje groene thee. En waarom een rooibosthee en een groene, die, groene thee? En waarom niet Earl Grey of uh, Darje of Assam? Awesome. Nou, weet je wat, het, wat heel belangrijk is voor ons onderzoek... is dat de data die we krijgen heel goed vergelijkbaar zijn. Dus uh, we willen heel graag dat het onderzoek altijd op ongeveer dezelfde manier wordt uitgevoerd. Waar moet ik het begraven? Uh, nou, om we beginnen niet in je tuin, maar bijvoorbeeld net daarbuiten. En uh, waarom niet in je tuin? Daar, uh, mensen zetten allemaal uh, misschien uh, planten die niet uh, van nature voorkomen in hun tuin... of uh, gooi je daar uh, heel veel mest op. En dat heeft allemaal heel veel gevolgen voor onze mederesultaten. Dus wij vragen mensen net buiten hun tuin een theezakje in te graven. En uh, na drie maanden te wegen hoeveel van de thee er nog over is. Hoeveel mensen in de wereld doen mee? We hebben nu getest met collega-wetenschappers. We hebben gevraagd om die... Uh, die hebben heel veel theezakjes uh, begraven... om te kijken hoeveel variatie er nou zit... tussen die theezakjes en hoe goede gegevens zijn... die erbij vrijkomen. Uh, dat hebben we getest in 20 landen. En wij willen ik hoor nu, de muziek uh, daar... komen, meneer Keuskamp. Ik ga eraan meedoen. Ik beloof u, vannacht in het park... één rooibos en één groene thee. Eén groene thee. Dank u wel. <laughs> Succes hiermee. Morgen zit hier Chris en ik wens u een goeienacht...